Drie uur Robert Baltus met het NOS-journaal. Het is opnieuw onrustig in Brazilië. Duizenden mensen demonstreren in São Paulo. Bij het stadhuis heeft een kleine groep demonstranten ruiten ingegooid. De burgemeester stelde voor de prijsverhoging van het openbaar vervoer terug te draaien. Inmiddels staan de protesten voor veel meer, maar het begon allemaal met de verhoging van 7 eurocent voor een ritje met het openbaar vervoer. Het is de zesde avond van onrust in ruim een week in São Paulo, de grootste stad in Brazilië.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 Nog steeds wakker. Met Anne de Jong en Diederik van Zessen. Welkom terug bij de leukste pyjama van de Nederlandse radio. Tot vier uur is dit nog steeds wakker. Van Omroep WNL op Radio 1. Zometeen kijken we of de Google Glass niet iets te veel informatie kan verzamelen. En we spreken met de eerste voetbaltrainer. Van de held van Iran. De held van van Iran, De allergrootste helft van Iran. Waarom hoort u zo meteen? Maar we beginnen met de belangrijkste bijzaak van Rotterdam. De Nieuwe Kuip. Ja, uh, het is een heikel punt uit Rotterdam. Moet Feyenoord nu wel of niet een nieuw stadion krijgen? Uit een uitgelekte mail van het college van burgemeester en wethouders... bleek dat zij een nieuw stadion wel zien zitten... maar veel fans willen graag de oude Kuip behouden. Deze avond stond er een stadsdebat op het programma... en PvdA-raadslid Leo de Bruin die was erbij. Meneer de Bruin, goedenacht. Goedenavond. Ja, uh, u kon direct met... Uh, uh, alle mensen die daar waren in contact komen. Um, hoe is de stemming? Is Rotterdam voor of tegen de Nieuwe Kuip? Nou, dat is uh, nog moeilijk te zeggen. Want we hadden natuurlijk een uh, 150 man die in de Arminierskerk uh, de discussie bijwoonden. En daar waren best een grote groep uh, Feyenoord-fans... die natuurlijk uh, erg uh, gehecht zijn aan de Kuip... en dat ook wel te merken. Nou, heel Rotterdam is toch wel een beetje gehecht aan de Kuip? Ook de mensen die voor ja, de Nieuwe Kuip klopt. zijn? Dat klopt. Uh, een kunstjes is. Dus uh, die heeft nog getracht om in ieder geval te zorgen. tot ook de raad daar een goede beslissing in zou nemen. om die ook in de toekomst te blijven behouden. Mm -hmm. En uh, die weerspiegeling van uh, de Rotterdamse bevolking. die is in de raad voorlopig nog niet gevonden, toch? Ik, ik proef een beetje uit je woorden, meneer Bruin, dat dit eigenlijk voor u een no-go is om nog met het oude stadion te werken. Of heb ik dat helemaal verkeerd? U zegt, u zegt net het is Feyenoord, ze wil zelf graag een nieuwe Kuip hebben. Wij willen dat misschien niet eens sowieso, maar 165 miljoen euro uitgeven. Want dat is wat er eigenlijk van u gevraagd wordt. Dat is nogal wat. Nee, dat, dat hebben we gelukkig dan wel toch duidelijk kunnen brengen. Er wordt niet gevraagd of Rotterdam 165 miljoen Nee, garant daarvoor staan, moet ik wel goed zeggen natuurlijk. We ja. staan... Ja, goed, daar, daar zijn business cases op uh, verschillen en als je die dus doorrekent en als die doorgaan, maar ook als die een stuk minder worden, dan blijkt dat de gemeente Rotterdam geen geld hoeft te kosten, ja. maar Rotterdam wordt wel... Staan en daarvoor ook Ik hoor nog veel als bij u, terwijl als ik het ja. toch een beetje goed begrepen heb als uh, niet-Rotterdammer, uh, dan, dan las ik toch, ja, er is een mail uitgelekt van de, de burgemeesters en wethouders. Het is bijna zeker dat er een nieuwe kuip komt, of is dat dan een kleine misvatting van de uh, Nederlandse media? Goed, kijk, in de gemeenteraad is het natuurlijk het orgaan wat uiteindelijk het beslissingen neemt en we hebben een college die dat moet uitvoeren. En in de betret waarin toen ze, de maat voor ons, ze zeggen, op de hei zaten om te gaan kijken hoe ze het komend jaar gingen uh, indelen, ja, mm -hmm. toen hebben ze dus gezegd, we gaan ervoor. Ja. En, en dat, uh, dat bericht is inderdaad in de media gekomen. Maar goed, dat was uh, voor iedereen toch wel, uh, die het volgde wel duidelijk wat er ging gebeuren. Ja, nou kom ik natuurlijk nu ziek de, de, de raad niet dagelijks vergaderen daar in Rotterdam. Maar ik kan me zo voorstellen, uh, u bent van de PvdA, dat is toch de partij van het volk. En dus zou ik een beetje zeggen, de partij van de Feyenoordfans. En er zat ook Jan-Willem van Heij was aanwezig bij dat debat, die is van de VVD. Betekent dat dat jullie dan ook tegenover elkaar staan? Bent u misschien wat pro-kuik? Nou ja, ik, ik heb, omdat ik commissievoorzitter ben, de belangen van al mijn commissieleden probeert te uh, behartigen... Neem ik in deze geen standpunt in. Uh, ik bedoel, uh, daar moet je heel voorzichtig mee zijn als voorzitter. Dat hebben we gisteren ook wel geleerd. Uh, nee, Jan-Willevaai is misschien wel weer atypisch uh, iemand. Uh, ja, dat ze zeggen als de VVD wil geen overheid de is. En in deze uh, was hij toch een warm uh, pleitbezorger voor een garantstelling door de gemeente. Ja, maar als het over voetbal gaat, dan gaan alle wetten overboord natuurlijk. Zeker als het over Feyenoord gaat in Rotterdam. Is, is het wel zo dat u het, kan, kan u het wel goed doen? Ik bedoel, er zullen altijd mensen teleurgesteld zijn. Ja. En als je niet een nieuwe kuip bouwt, ja, dan is heel Feyenoord teleurgesteld. Er is, nou ja goed, zullen ook Feyenoord supporters zijn die dat misschien wel. Al... Het probleem voor Feyenoord ligt dan in het feit dat zij dus in de in dezelfde locatie blijven zitten. En daar hebben ze al aangegeven dat ze daar geen hel inzien om daar uh, verbeteringen aan te treffen, omdat dat eigenlijk kosten in hun ogen zijn. Die niet meer kunnen worden terugverdiend. Dus dan ontstaat er een nieuwe situatie. Maar voor Rotterdam ja. is de belangrijkste situatie dat wij doorgaan met de herontwikkeling van dat gebied in de vorm van een sportcampus. Kijk, tot slot, meneer Bruin, u komt uit Rotterdam. Korte vraag, twee korte vragen. Bent u voor Feyenoord? Ik ben uh, zeer. Graaf. Verzend bezoeker, dus dat is wekelijks van Sparta. Maar dat uh, kan in deze mijn waarneming dus niet uh, vertrouwen. Tweede, tweede korte vraag dan uh, van een niet-Rotterdammer. Hoe ligt de Colsingel erbij? Uh, de Colsingel uh, gaat op de schop, maar... Uh, Sinds het laatste festival valt het mee met de schade zoals die is ontstaan. Dus Kijk. dat gaat nog best goed. Uh. Dus uh, er zal een keer een mei-maand komen dat hij weer uh, bezet wordt. Uh, we helpen het u als spartaf in ieder geval niet hopen. Ja. Dan uh, gun ik dat fijn uit van harte. Oké, okay. of... dank u wel meneer Bruin van de PvdA Rotterdam. U luistert naar Nog Steeds Wakker om uh, tien over drie s'nachts op Radio 1. Waarschijnlijk omdat u tijdens deze hete nacht nog geen ogen dicht heeft gedaan. Laten we daarom nog één keer terugkijken op het nieuws van dinsdag 18 juni 2013. Want uh, dit is het onderdeel Weten of Vergeten, waarin we samen met onze muzikale studiogast bepalen wat we over een week nog willen weten of wat we mogen vergeten. Vandaag is Jeroen Kant in de studio en dus doe je automatisch mee aan Weten of Vergeten. Je kan niks winnen, we willen alleen je mening hebben. Uh, vraag is alleen eerst, uh, heb je een beetje het nieuws bijgehouden? Nee. Oké, okay, dan kan je er blanco in, leiden wij het in en dan, uh, dan horen ik het graag van je. Nou, dat is eigenlijk wel simpel, ja. Ja, want toen ik vanmorgen het NOS-journaal aanzette, toen werd ik meteen een beetje sip. Want als kind van het platteland eh, word ik behoorlijk, behoorlijk verdrietig van het volgende nieuws. Kleine boeren vinden steeds lastiger een opvolger. Nog maar een kwart van de ondernemingen vindt een geschikte kandidaat. Bij de overige boeren wordt de grond vaak opgekocht door grotere boerderijen uit de buurt. En zo worden grote boerderijen steeds groter. Ja, natuurlijk, het zat erin, maar ons platteland verdwijnt dus steeds sneller. Kunnen we die kleine boerenbedrijven nu vergeten, Jeroen? <lacht> Blijkbaar wel. Nou, maar jij komt zelf uit, uh, uit het platteland. Ja, ja, hoe zit ja. het met de boerenbedrijven diep in Brabant? Uh, ja, ik weet eerlijk gezegd niet of dat dan al dat land van een grote of van een hoop kleine bedrijven is natuurlijk. <lacht> nou, dus... nou, maar je, kijk, als ik voor mezelf spreek, als ik door de bolderij bij wijze spreken met de auto, met de fiets, dan, dan zie ik grote stallen staan... Vind ik ook aanzienlijk lelijker dan die kleine bedrijfjes met nog een paar bomen ja, erbij. Ja, dat klopt. Maar ja, ik vind kruidenierszaakjes ook leuker. Maar ja, dat is voor dan ook gewoon een supermarkt. Dus ik denk dat dat gewoon de manier is waarop dingen gaan. We zijn met heel veel mensen en dit zal wel uh, beter... Uh... Ben ik, ja, ben, ben ik een, een conservatief ja, ja, aan de andere kant is het toch ja, ook wel ik ooit. ben het al met je eens, maar ja, ja het, het gaat nu eenmaal zo. maar vroeger zo. had je ook geen keus. dan was je vader boer en dan werd jij ja. ook boer. het is toch heel fijn dat. Nou, wat had jij moeten worden als je geen muzikant mocht? Wat, wat deed je vader? Uh, dan zou ik uh, uh, onderhoudsmonteur zijn. ja, nou, dan, dit doe je toch veel liever, ja. denk ik. Ja. maar ja, uh, yeah. uh, niks niks te van onderhoudsmonteurs, maar jij bent je droom achterna. Gegaan. maar dat is dan had dus, toen ook al goed. ik dan ook wel gedaan. ja. honderd jaar geleden waarschijnlijk. Ik denk dat, ja. dat het meer een instelling is. Goed, maar kortom, ja, die boerenbedrijven gaan we dan toch vergeten. Hm. Helaas. NRC-journalisten Dolf de Groot en uh, Steven Derix die werken op dit moment aan een boek over dopingperikelen... binnen de ploeg. Het boek moet Bloedbroeders gaan heten. En vandaag werd duidelijk dat de titel zeer letterlijk genomen mag worden. We beschrijven in ons boek dat uh, voor de etappe uh, naar La Plagne... in de Tour van 2002... Michael Bogart uh, een bloedtransfusie heeft ondergaan en dat was niet uh, met zijn eigen bloed, zoals uh, wel vaker gebeurt in het wielrennen, maar dat was met het bloed van zijn broer. Ja, dat is dat nog weer de meest legendarische Nederlandse tour-overwinning, of uh, tour-etappe-overwinning van deze eeuw is dus mede mogelijk gemaakt door Rini Bogart. Moet Michael Bogart nu alsnog publiekelijk aan de schandpaal? Of? Uh, ja, mogen we dit gerucht vergeten? En is Michael Boog nog steeds een grote held? Ik vind hem een held. Ik vind, ik vind dit soort acties uh, heel goed. Wat? Dat je bloed van je ja, broer neemt. Ja, heel, heel, heel dat wielrennen is toch vol doping. En uh, dat hoort er evenveel bij. Al, net als bij voetbal: het, het vallen en dan acteren, dat je pijn hebt, dat is ook onderdeel van de is sport geworden. Dus ah, ik vind dat maar, uh, ik vind echt een dat dag het... voor zo'n grote etappe. Dus echt, door, ja, ik vind het een prachtig plaatje hoor om letterlijk broed, bloedbroeders te zijn en uh, vijf meter van elkaar een slangetje ertussen te leggen en dan van je broer bloed af te tappen. Ik vind het al slim. Maar het is toch wel een ultieme vorm van valsspelen. Ja, ik vind dat ze, ja, het zit er zo diep in. Het is toch. Ja. Maar dan moet het ook waar zijn. Michael Bogert ontkent het natuurlijk. Ja, dat zou ik uh, misschien moet hij de eer opstrijken. Ik vind het wel een goede... Ik weet het niet. <laughs> hij zou oh, geen okay. uh, fan verliezen Laten <laughs> we. Ja. La, la, la, la, we het dan zo stellen, weten of vergeten... de overwinning van Bogert in La Plagne, 24 juli 2002? Nou, voor mij mag hij hem houden, hoor. Oké, okay, we vergeten hem niet. <tie> ja, Ook viel me nog wat op in het jeugdjournaal vanavond. Daar komen twee meisjes namelijk in actie tegen de hardrijders in hun buurt. Lieke en Eline heten ze en ze werden bijna aangereden... en schreven daarom een brief naar de politie. Tot hun eigen verbazing kregen ze een reactie terug... of ze even mee wilden helpen met flitsen. We gaan laseren dus, samen met de politie. En als je eh, te hard rijdt, dan krijg je een nepboete. En als je juist goed rijdt, dan krijg je een duimpje omhoog aan de sleutelhanger. Wat krijgen we nou, zeg? Ja, uh, dan kan de politie zelf niet meer flitsen. Ze kregen dus een lasergun. Ze mochten zelf even mee gaan doen, maar ze mochten geen boetes uitdelen. Wat vind je ervan? Dat ze geen boetes uit mochten delen? Nou, nee, van het idee dat de politie blijkbaar tijd heeft... om uh, twee meisjes uh, een lasergun op te sturen... Dit is toch wel een traditioneel geval van moeten ze geen boeven gaan vangen? Daar zit wel wat in. Maar misschien zijn ze wel uh, nu het volk aan zich aan het binden. Dat, Dat kan ook niet. nog ja een nee een goede promotie in, in het jeugdjournaal natuurlijk maar die twee meisjes die, die, die, ja, die, die krijgen ook op een hele jonge leeftijd het idee dat het heel cool is om mensen te flitsen langs de snelweg wat wij vroeger deden weet je wat wij vroeger deden we Pak, pakten we flitser van onze fotocamera van onze ouders en dan zetten we die zeg maar, dan gingen we in de berm liggen gewoon met een flitser en dan gingen we mensen net doen of dat ze te hard rijden of dat we ze geflitst hadden Ken je, dat is kattenkwaad dat is een goede ja, nou ja, ik wil iedereen uh, wel... Uh, het kan nu, het is nu ja. nog even nacht. Dus, uh, je kan ook met een feun langs de weg gaan staan. En dan net in of het zo'n zo lasergun is, of niet <lacht> zo'n radar. Uh, ja, dan, maar je moet... Ik, je schijnt dus, ik heb het nog nooit gezien... maar je schijnt ook te moeten volgen. Hè? Ja, ik zit ja. nu uit te beelden, <lacht> maar dat, dat hoor je op de radio <lacht> niet. Maar mensen die dus aan het flitsen zijn, politieagenten... die moeten dus nawijzen, alsof het een soort tennissers zijn. Oh. Ja, dus dat moesten die meisjes hebben dat waarschijnlijk ook geleerd. We gaan hier veel te veel te proberen. Ja. Maar wat, wat vind je ervan dat de politie aan hem, twee meisjes in Zwolle dit, uh, dit heeft meegegeven? Nee, ik denk dat ze dat die niet moet blijven. Nee, dit niet. gaan we niet vaker doen. Ik denk het niet. Hoppa, we vergeten het. Me nou. nou, we zijn eruit. Van dinsdag 18 juni 2013 onthouden we... Uh, dat het bloed van Rini Boog het kruipt waar het niet gaan kan. En we vergeten dat kleine boeren steeds vaker de boer op moeten... en dat oma Gent zijn dochters in gaat zetten. Dankjewel, Jeroen. Ja, en uh, Jeroen zet zijn koptelefoon af, mag naar de andere kant van de studio. We, we hebben het al een, een klein beetje eer gezegd... Jeroen is hier niet voor het eerst Jeroen Kant, muzikant die we bij ons in de studio hebben. Vorig jaar was hij er ook. En dat weet ik nog heel erg goed, want toen speelde hij een prachtig nummer. Lisa heet dat en ik weet niet of je gezien hebt dat ik toen met een grote glimlach heb geluisterd, of dat je het gewoon zelf een van je mooiste nummers vindt. Want daar gaat hem zo weer. Okay, ik, ik kan het me dus niet herinneren. Maar is Lisa, twee jaar is, Lisa, is, Lisa, is Lisa een liefdesliedje? Dat weet ik niet. Want Jeroen heeft nu zijn vriendin meegenomen. Die zit hier zelfs in de studio. Maar het is niet Lisa, toch? Maar betekent het dat het heel, gaat het heel pijnlijk worden en speelt hij nu een liedje voor zijn ex op nee, drie meter? het is over een heel jong meisje die hij niet eens kent. Uh, Oké, okay. nou. nou vooruit dan maar. Het, het ik is, het is het was wel even antwoord. bang dat het heel pijnlijk ja, ging worden. Heel hadden we het even stil kunnen laten ja. vallen. Nee hoor, het is uh, over een heel jong meisje, dat kan ook in zo'n okay, zwoede okay, nacht. Prachtig dit hoor. Mag ik? Ja. Okay. Lisa heeft haar vader nooit gekend.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 Of 20 cent, denk ik, dat het tegenwoordig is. Dat was een ontzettend mooi liedje, Anne. Je had inderdaad gelijk. Ik kan me voorstellen dat als je tijdens deze heetste nacht van het jaar... want dat is het, naar het plafond ligt te staren... je hebt Radio 1 aangezet Dat je ontzettend blij bent... dat Jeroen Kant bij ons te gast is vannacht. Lisa, echt een schitterend liedje. En zometeen voor vier uur speelt hij nog één liedje live hier in de studio. De vaste luisteraars van ons programma die weten dat wij een verslaggever hebben... die nou ja, net 18 jaar geworden is, eh, net zijn havo-diploma gehaald heeft... en voor ons de wereld gaat ontdekken. Eh, en deze keer heeft hij het eh, erg hortig gemaakt. Eh, hij zegt, tenminste heeft hij tegen ons gezegd... dat hij naar een modeshow is gegaan om te kijken... hoe je kleding het best op de catwalk brengt. Maar ik geloof er niks van. Volgens mij wilde hij gewoon mooie meisjes ontmoeten. Ik heb een uh, hele mooie grote jurk gedragen van linnen... met een bomberjack eroverheen. Hoe krijg je dat dan het best over die catwalk heen? Nou ja, je moet wel zorgen, nou nee, sowieso, je moet een beetje zorgen, het, alles. het is linnen, net zoals Lille zei, dus ik ben tussen elke show bezig met uh, een uur zo'n jurk strijken. Maar um, dit was ook een nonchalante versie, dus ik had hier ook haar uh, bewust uh, zonder schoenen laten lopen, die ze in de hand had. Bij bijvoorbeeld mijn kleding, ik heb gewoon een normaal t-shirt aan, een spijkerbroek en sneakers. Ja, kan, het, kan ik daarmee ook zorgen dat het er op de catwalk best wel cool uitziet? Ik kijk even. Dat kan, maar uh, styling doet ook een hoop. en uh, Wat voor model je erin stopt, doet een hoop. Uh, de expressie, hoe ze kijkt, doet een hoop. Uh, het, uh, het zijn allemaal kleine details. Zoals ik net zei, van, draag je haar schoenen wel of niet? Is de bomberjas dicht of gesloten? Hangt die af? Um, zit het haar hartstikke netjes of, is, of zit het strak? Zit het los? Het zou, eigenlijk alles moet kloppen, zeg maar. Zelfs de kleur van de teennagel heeft een bij aan het beeld. Uh, en als ontwerper moet je wel bewust zijn van alle ingrediënten die je erin stopt... Om zo om zo jouw beeld uit te filteren. En, um, ik, ik denk dat ook al, kleding op een catwalk ook altijd een... Ja, soms je zet, je zet het wat extra aan. Omdat het wel, het is niet voor niets een show. En mensen willen dan ook iets zien wat ze niet verwachten. Redelijk perfectionistisch eigenlijk. Is die streng? Um, nou, ik vind hem, ja, hij is natuurlijk wel streng. In zoverre zover, dat nodig is. Maar niet op een nare manier. Het kan veel erger, denk ik. En dat is gewoon fijn. Wat heeft hij van tevoren tegen jou gezegd? Hoe moest je lopen, hoe moest je kijken? <laughs> ik zal de letterlijke woorden een beetje filteren. Maar het nee, komt... dat, dat willen we horen. Vertel. Ik zit enigszins beschonken, dus onder invloed. En uh, na een hele lange wilde nacht. En ik loop een beetje bedwelmd over straat. Omdat ik een hele geweldige nacht heb gehad, maar wel kapot ben. En ik zit heel goed in mijn vel. En uh, ik loop eigenlijk in extase over de straat rond. Een beetje losjes. En ik doe gewoon een beetje mijn ding. Ik hoor je wil niet precies de woorden gebruiken. Doe even voor, want ze staat tegenover je. Wat, wat zeg je van tevoren? Vlak van tevoren, ze gaat straks die catwalk op. Doe het even voor. Nou, ik leg altijd een beetje uit hoe haar nacht eruit heeft gezien, wat ze met wie heeft gedaan. Het is nog heel netjes. dit is voor jou ook een hele belangrijke show dit. dus een ja. hele belangrijke catwalk show van tevoren. sta je volgens mij niet zo te praten. Doe het even voor. Nou, als ik vlak voordat ze opgaat, dan, dan ga ik dat verhaal niet meer ophangen. Dan, dan zeg ik gewoon, je bent beeld je bent prachtig, geniet en straal. Weet je wel, straal, ik straal energie uit. Want kijk, ik bedoel, ik kan wel zeggen, je bent bedronken, maar je moet wel een soort van energie uitstralen. Dus, nee, maar dan geef ik ze ook een, ja, een paar, een paar gewoon complimenten mee. Echt gewoon net voordat ze de deur uitgaan, dan, dan zijn het complimenten en, uh, en, en handkusjes en zo. Van, kom op, straal voor mij, weet je wel zo. En helpt dat? ja. Yeah. Absoluut. Zij heeft over die catwalk moeten lopen, je vertelde als ze moest een beetje dronken overkomen. Kunnen jullie mij vertellen hoe ik zo moet gaan lopen? Nou ja, ik neem aan dat je wel zonder invloed van alcohol bent geweest, dus je weet hoe je dan ongeveer loopt. Het moet natuurlijk niet te overdreven zijn, je moet nog wel representatief erover. Zullen we een doen. stukje lopen? Nou ja, ik, ik ben de ontwerper, dus ik denk dat mijn model een stukje moet gaan lopen. Like het model. Ik wil het beste stukje voor doen. K ik kijk. Nou ja, ik, ik vind het belangrijk dat, haar, dat, dat ze niet stijf loopt, want eh, doordat ze beweegt met haar heupen en met haar armen ook en haar schouder steeds kantelt, dan, dan, dan komt ook het hele volume van de jurk vrij. Maar, je, maar ik zie gewoon, weet je, dit. Dat lijkt er niet echt heel erg op hoe jij het nadeed. Nou, ik zei, ik hoop niet dat het er zo uitzag. Was, was het zo lelijk? Gebeurd. Ja, het was, ja nou, het was niet echt hoe het hoort, denk ik. Uh, onze verslaggever uh, Rens Goosling in de wereld van de modellen. En uh, lopen kan hij niet. Hij sprak daar overigens met de uh, ontwerper Pieter Elias. Nou, daar had hij een paar dingen aan gevraagd... maar ondertussen zat hij gewoon lekker met die modellen. Daar was hij lekker mee ja. aan de wereld. Ja, het is wel uh, een smooth mannetje. Hij is inmiddels 18 geworden. Ja. Rens, hij leert wel meer dingen dan alleen uh, op de catwalk lopen volgens mij. Ja? Ja, nou, maar, ik kan me dat, ja nou, maar nu is het ook Heerlijk. het bloemetjes, bijtjes. Joh. Dus ja. Het is juni, maar het voelt als mei. En het is ja. eindelijk zomer. En ik kan me zo voorstellen, als je ligt te luisteren... het is, het is zes voor half vier en je, en je bent wakker. We hadden het er net over. Hè. Je ligt naar het plafond te kijken, je kan niet slapen. Maar stel je voor dat je nou niet in je eentje in bed ligt. Anders. Ja, ik kan me goed voorstellen. Dat kun je ja, Ja, ja, dat, ja, je wel ja, ja maar jij bent samenwonend, zoals Zee. dat heet. Nou ja, dan, dan, dan heb je soms, kun je soms elkaar aankijken... en denk je toch ook van, nou ja, we, hebben, we hebben ook niks anders te doen. Ja? Dat kun je denken, toch? Ja. Nou, wij zorgen voor de soundtrack bij Radio 1. get it on, gun, Let's get it on. Ooh. We're all sensitive people with so much to give. Understand each other since we got to. Maar mij is deze nacht nog net iets warmer geworden nu. Ja, nou en nou, of hoor. Let's get it on van Marvin Gaye. En ik heb het zo net even in de draaiboek zitten kijken. Wat we ja. nog hebben tot 4 uur. En ik denk dat we tijd hebben voor nog zo'n glijer. Ja, en ik denk dat er mensen in Nederland op zitten te wachten. En zo niet, dan toch. Wat jij Leon Mastik. Ik blijf gewoon lekker zitten ja, dan. Jij ja, moet hier ja, ja, nu heel droog het, het nieuws gaan voorlezen. Uh, en jouw vriendin ligt thuis misschien ook wel te luisteren. Dus doe het extra zoet. Het ja, wordt een beetje verhaal, ongemakkelijk. Ook haar gaan we dit doen.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 De demonstranten protesteren al een week tegen onder meer de hoge kosten voor het OV... en de grote bedragen die de overheid uitgeeft voor het WK van volgend jaar in Brazilië. Straks in nieuw al hoort u een uitgebreid verslag vanuit Brazilië. In een munitieopslag in de Russische stad Tchapayevsk heeft een reeks grote explosies plaatsgevonden. Er zijn vier gewonden gevallen en zeker 6000 mensen in de omgeving zijn geëvacueerd. Volgens Russische media liggen er op het terrein 13 miljoen granaten opgeslagen. Door de explosies is er ook brand uitgebroken op het terrein. En het aantal vluchtelingen wereldwijd in 2012 was het hoogste aantal in 18 jaar. Dat blijkt uit een rapport van VN-vluchtelingenorganisatie dat vandaag is uitgebracht. Er waren in het afgelopen jaar ruim 45 miljoen mensen op de vlucht. Liefst 1 op de vier vluchtelingen komt uit Afghanistan. En ook uit Somalië, Irak, Syrië en Sudan vluchten veel mensen. De helft van alle vluchtelingen is jonger dan 18 jaar. En tot zover het Nieuwsminuutje. Dank je wel, Leon Mastik. De nieuwe gadget van Google, de Google Glass, werd met veel liefde ontvangen. Het brillenapparaatje moet een hele nieuwe wereld openen... maar is de Google-bril wel zo goed? Privacy-toezichthouders wereldwijd zijn bezorgd over de bril... waarmee consumenten informatie van internet voor hun eigen ogen kunnen projecteren... en foto's kunnen maken. Dat schreven zij in een vandaag gepubliceerde brief aan Google-oprichter Larry Page. Tijd voor opheldering van Tim Thorvliet van Bits of Freedom. Tim, goeienacht. Goeienacht. Waarom zijn die privacy-toezichthouders nou eigenlijk zo bezorgd? Eh... Uh... Met name omdat er toch heel veel onzekerheid is over wat Google Glass precies kan. En wat de consequenties uh, voor de gebruiker zijn. En de consequenties voor de mensen die Google Glass niet gebruiken. Mm -hmm. Weten we genoeg? Of is het uh, koffiedik kijken nog? Uh, het is voor een deel nog koffie te kijken, want uh, hij is nog in, in, in, in beta testmodus zoals het mooi heet. Dus een uh, select groepje mensen mag hem wat uitproberen, maar er wordt al ontiegelijk veel gespeculeerd. Allerlei websites en, en media en nou, je merkt ook dat er een groeiende groep mensen is die zich heel bezorgd maken om de mogelijkheden ja, van, en, uh, van die bril. En wat zou de meest zorgelijke ontwikkeling zijn dan? Wat is de me het meest zorgelijke scenario? Nee, je moet je voorstellen, mensen gaan de hele dag door met het ding op hun hoofd rondlopen. Uh, er zit een cameraatje in, een microfoontje. hij kan alles filmen wat je ziet. En, en met hele geavanceerde software, bijvoorbeeld gezichtsherkenningssoftware, zou hij ook automatisch mensen kunnen herkennen. Er wordt gezegd dat hij objecten kan herkennen. Uh, dus hij slaat ontzettend veel informatie op over wat jij op, op een dag allemaal tegenkomt. En dat gaat allemaal naar Google toe. Dus eigenlijk zou het nog voor Google interessant zijn er, interessanter zijn om wat die Google Glass allemaal uh, voor je opsnort dan uh, nou, wat ik er eigenlijk voor betaal? Uh, ja, het is natuurlijk waar Google zijn geld mee verdient. Google verdient ja. zijn geld uh, met, met informatie verzamelen over de filmpjes die je kijkt op YouTube, de dingen die je intypt uh, in de Google zoekmachine, de, wat er in je e-mailtje staat van Gmail. Dat combineren ze allemaal heel mooi, daar laten ze analyses op los. Uh, met die informatie verdienen ze hun geld en Google Glass is daar weer de volgende stap in. Ja. Google staat natuurlijk wat dit betreft onder een nou, groot vergrootglas. Het lijkt eindelijk min of meer doorgedrongen te zijn dat Google dit doet. Informatie um, um, ja, opslaan over eigenlijk iedereen in de wereld. Of eigenlijk iedereen die met internet en met Google bezig is. Um, ja. Hoe kan het dan toch nog zo zijn dat ze bijvoorbeeld zo'n gezichtsherkenning gewoon in kunnen stoppen? Uh, ja, ze hebben overigens gezegd dat, dat we voorlopig uh, hebben ge, geband van, van Google Glass. Uh, maar ook daar is er discussie over. En zo mensen van zeggen van ja, dat kun je helemaal niet bannen, want uh, ontwikkelaars kunnen dat toch nog erop zetten. Uh, maar dat zijn een beetje complottheorieën? Van ze zeggen dat het weg is gehaald, maar ze hebben het stiekem toch opgezet. Of is dat real? Ja, ja, wat ik zei, er wordt heel veel over gespeculeerd en er wordt ook gezegd van nou, nu houden ze het nog eventjes achter de hand omdat er zoveel ophef over is. Maar dat komt ooit op een zeker moment. Gaan ze dat zeker activeren, want het is gewoon te interessant voor ze. Uh, maar ik denk dat, dat de rode draad bij Google is, ze zijn zo groot dat ze praktisch kunnen doen wat ze willen. En uh, ik snap die toezichthouders ook wel. Uh, want ze hebben vorig jaar ook om Google aan de stok gehad, die had de privacyvoorwaarden veranderd. Mm. Toezichthouders in Europa zeiden dat mag niet, tegen Maar Google zegt dan gewoon van nou, we gaan er gewoon mee door en we zien wel waar het schip strandt. Ja, die, die, die toezichthouders in Europa die hadden toen in ieder geval nog wat te zeggen. Maar inmiddels uh, voelen die organisaties uit onder meer de Europese Unie, Canada en Australië zich gepasseerd. Waarom is dat? Ja, nou, uh, wat, ik, wat, ik, wat ik begrijp uit hun brief is dat ze zeggen van, nou goh, we hebben tegen, uh, tegen Google, tegen andere bedrijven gezegd van, als jullie met dit soort innovatieve diensten komen, denken we graag mee over hoe je vanaf het begin op aan al privacy waarborgen in kunt bouwen. Mm -hmm. uh, en hoe je kunt voldoen aan de wetgeving. Nou, dat heeft Google niet gedaan. En nu zeggen ze inderdaad van, ja, uh, doe, doe toch maar wel. omdat uh, dat scheelt straks nog hoop gedoe. Nou, ja. en uh, hoe kijken jullie daar als Bits of Freedom tegenaan? Uh, het is zeker een ontwikkeling die wij, die wij uh, volgen. We zijn heel benieuwd wat de glas uiteindelijk kan als hij op de markt is. En, en, en nou ja, we maken in, ons in het algemeen zorgen om wat, wat bedrijven als Google allemaal informatie van hun gebruikers verzamelen. En nou ja, wat ik al zei, dit is weer een stapje verder. Dus het is zeker iets waar we kritisch op zijn. Ja, en uh, uh, ja, denk je dat Google inderdaad informatie gaat geven aan die privacy-toezichthouders? Uh, moeilijk in te schatten. Ik ben, ik, ik ben heel benieuwd. Uh, um, um, Google heeft de reputatie dat ze, dat ze gewoon hun eigen gang gaan en ze niet heel veel van anderen aantrekken. Dus het zal me niks verbazen als we hier niet, uh, niet, niet, niet naar gaan luisteren. Het is wel een mooi speelgut, hè? zo'n Google Glass. Uh, het is een hele interessante technologie en uh, er zijn ongetwijfeld hele toffe toepassingen voor te bedenken. Maar stiekem toch ook een klein beetje eng wat Google allemaal van je wil weten en kan weten met dat ding. Tim Tornvliet van Bits of Freedom, dankjewel. Graag gedaan. Ja, dan hebben we ook nog even beloofd, uh, terwijl wij ondertussen een beetje over die Google Glass aan het praten waren... hebben we net beloofd, Anne, dat we nog een glijer zouden draaien. Toen uh, dus heb ik net snel heel eventjes zo een beetje aan de zijkant zitten kijken... want voor mij een moderne glijder komt natuurlijk van Frank Ocean. Ben je, ben je bekend met zijn werk? Nou, nee, nog niet helemaal. Oh, echt niet? Nou nee. ja, Channel Orange, album van vorig jaar. Beste Solplaat in jaren, heb ik me laten vertellen... want zo heel veel verstand heb ik niet van Sol. Maar deze heeft mij volledig gevat. En eindelijk komt hij op 2 juli uh, die hele plaat live spelen... in, uh, in de Heineken Musical. En daar zijn ook nog kaarten voor. Ik ga er ook zeker naartoe. Eén uh, liedje bleek hier bij Radio 1 in het systeem te staan. Is niet de meest... Uh, glijende, maar als je je best doet. Als je echt verliefd bent. Nou, als je echt verliefd bent. En, je, en, en, en laten, we zo, laten we het zo zeggen. Um, uh, wat we zojuist hoorden van Marvin Gaye was het voorspel. En <laughs> dit is het echte werk: Frank Ocean met Last. big for press on my baby.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 Girl, you know you lost, lost in the thrill of it all. Miami, Amsterdam, you Tokyo, Spain, lost. Los Angeles, India, lost on a train, lost. She's at a stove. Can't believe I got her out here cooking dough. Cooking, I promise you'll be whipping meals up for a family of our own someday. Ooh, nothing, nothing wrong. Nothing wrong. No, nothing, nothing, wrong, wrong nothing wrong with, wrong. with the life. Nothing wrong with another short plane ride through the, through the skies. You and, and I are lost. Lost ooh, in I the heat of it. Nou, india ik zit even om te kijken we zitten nu inmiddels met z'n vijf in de studio. Anne, dit liedje? Ja. Om in de sfeer te komen? Ja. Ja, Jeroen? Nee. Nee, nee, nee niet. Jeroens vriendin? Kan beter. Kan beter, oké. Okay. Al, altijd. Ja. ja, ja <laughs> op zich, uh, deze hoofdelijke stemming, daar wint hij niet ja. op, Frank Ocean. Maar als ik voor mijn vriendin spreek en ik weet dat ze nachtdienst heeft, misschien zit ze wel te luisteren. Nou, dit, Frank Ocean, wordt een mooi concert. Op 2 juli speelt hij in Hanneke Musical. Het is 10 over 4, we hebben genoeg gegleden, toch? Ja. Zometeen weer een tranentrekker van Jeroen Kant. Springtij of doodtij, zo heet het nummer, dat hij zometeen gaat spelen. Maar eerst uh, gaan we vooral even kijken wat er vanavond allemaal op TV is geweest. Leon Mastik heeft dat voor ons gedaan. Was het wat? Ja, fietsfetischisten en uh, schuttingschorem. Uh, zo werd het omschreven op Twitter uh, vandaag. Bijvoorbeeld de rijdende rechter. Uh, zo, dat las ik op Twitter, dus ik denk, nou ga ik eventjes kijken hoor. En in de afgelopen aflevering van vanavond kijken we terug op twee zaken. De eerste zaak gaat over Bart. Dat is een oude liefde, uh, geval dat je oude liefde roest niet. Maar nieuwe kennelijk wel, want Bart kocht van zijn bovenbuurman een fiets. En die fiets bleek een roestige geval. Hier is dan mijn verroest. En dan... Deze kant is helemaal verroest. De bel is helemaal verroest. Nou, dit broek roest heb je me verkocht. Nou, toch ziet verkoper Mark, de buurman van Bart, eigenlijk helemaal geen probleem. Ik vind gewoon in alle redelijkheid, als hij met die fiets in zijn maag zit, omdat zijn vrouwtje er toch niet op fietst, omdat hij het van Jan met de dikke haaio heeft gekocht... Ah. Of zijn wij daar hier om dat voor hem op te lossen? Want dan zeggen wij, Bart, wat is redelijk hier, dat. Dan krijg je dat terug, nemen wij die fiets terug. Heel simpel. Hand met de dikke ook. Ja, goed hè. Heel goed. Ja, goed. Dit is een van mijn favoriete uitzendingen geworden. Gewoon eventjes, uh, terwijl ik achter de beeldschermen zat hier. Nou, in deze uitzending wordt teruggeblikt op de uitspraak van meester Frank Visser. Die oordeelde destijds dat er uh, een anti-roestbehandeling moest worden gegeven van de verkoper. Nou, die is akkoord gegaan. Maar koper Bart blijft toch boos. En bij de ontmoeting voor deze speciale uitzending lopen de gemoederen soms zelfs behoorlijk hoog op. Moeten we, moeten we even de paal gaan ja. bij die jongen die ja, gezegd kom dan. Dan, weet Ik weet niet of ik naar huis ga, hey. moet je je zoon erbij halen? wat je ik hebt? Ja, ik hier ben. Ja, ja, ja, ik heb nou, ja, ja. met jou nog een klein beetje respect. jou ook dan dan niet meer, maar ik heb jou ook afgelopen. Maar ik gewoon uit mijn goede doen, het. geld pak voor dat ding wat jij wil, ga jij zo gewoon als een as zo weer te tekeer. Nou en ook uh, verderop nog even wat touw en een conflict over een geplaatst hek en het wel of niet mogen gebruiken van een gangpad. Nou, het gaat er heftig aan toe, maar toch uh, ja, eindigt het wel weer met een knaller. Fijne dag nog, ja. uh, heren. Dag. Tot. Oké. Nou, dat was het dan. Ja. ja. Dat was het dan. Nou, gelukkig valt er ook nog wat liefde te vinden op de Nederlandse televisie de afgelopen avond. Uh, er was namelijk een spannende finale van de allerslechtste echtgenoot van Nederland. Acht maanden gingen daarin de strijd aan om te bewijzen dat zij niet de slechtste waren. En uh, daar zijn er nu nog drie van over. Uh, dat zijn er drie. Dat is Rob. Ja, hij let liever op zijn boot dan op andere vrouwen. En uh, op deze finale dag is het thema huwelijk. En Rob wordt gevraagd naar die van hem en René. We zijn de maandag uitgekozen. dat was de goedkoopste dag. We zijn samen naar de naar gegaan en een half uur later is geregeld. Nou, Lekker goedkoop dus. De tweede finalist van vandaag is de ongetrouwde Herman. Zijn vriendin verwijt hem vooral zijn onvolwassen en opvliegende gedrag. Maar Herman houdt van zijn vriendin en wil dan ook niets liever dan met haar trouwen in de toekomst. Ik moet er heel speciaal ten huwelijk vragen. Dus laat ik me eens erachter komen hoe ik dat... Uh... Ze wel echt een prinsesbruilof. Een het is maar allemaal bloemen en uh, een hoop franje. nou Tot slot is er ook nog taxichauffeur Bert. Hij verzaakt in het huishouden en toont zijn emoties maar moeilijk. Vandaag moeten alle mannen een bruiloft voorbereiden zoals zij denken dat hun vrouw dat wil. Bert doet als eerste een poging. Ik zeg de jurk zo en weer de kopje uit, en het was af. met was Nou, kun je wel vast verklappen. De eerste die je hoorde, dat was Rob. Die doet een serieuze gooi naar de titel Alleslechtste Echtgenoot van Nederland. De voorbereidingen op een nieuw huwelijk met zijn René zijn niet helemaal goed verlopen. Als vervoermiddel kiest hij bijvoorbeeld een zwarte Bentley. Ik heb altijd gezegd: ik wil geen zwarte auto. Want het wordt mijn laatste auto. Ik had gekozen voor de koets. Echt waar? Ja. Mis, wegpunten, weer tien punten naar de kloten. Tien punten naar de kloten, zegt Rob. Nou, goed. Een serieuze kandidaat. En de opvliegende Herman lijkt ook zijn glazen in te gooien als hij zijn videoboodschap voor zijn vriendin vooral heel lollig doet door mee te lallen met zijn het je ogen. Maar dat is nog niet alles, lieve schat. Oh! Wil je nog vasthalen? Oh! Nou? Ja. Ja, dat was het ook. Dit was het ook, inderdaad. Okay. Herman vraagt zijn vrouw nu, dus, of zijn vrienden nu voor het echi. Ja, maar het was niet dat. Normaal gesproken is het altijd. hoge pieken hebben we gekend, diepe dalen. En toen, toen kwamen de kinderen en dat gedoe met je moeder. Nou, deze hebben nog geen ik kinderen vind... en die hebben vooral veel diepe dalen. Want die ik heb de serie een beetje <laughs> gevolgd. Ik vind het mooi dat het begon met. Alsof dat je eerste reactie is. Ze was ook aan het einde van de uitzending nog steeds over, uh, overtuigd dat het een grap was van oh. haar vriend. Dus uh, ik ben benieuwd hoe uh, gezellig dat huwelijk ja. gaat uh, zijn. Nou goed, in ieder geval blijft het inderdaad over Rob. Drie van de tien vragen goed over zijn vrouw. De verkeerde bruid staat gekozen, niet de goede auto en slechte muziek. En dat is nog niet eens alles. En daarom is hij de slechtste echtgenoot van Nederland. Balen voor Rob dus. <lacht> Wie had dit verwacht? Ja. Ja. Hey, ik. Ik ja. niet. Dat is een verrassing hoor, dit. Zo so, hé. Hey. Nou, het zat er inderdaad aan te komen dat Rob het zou worden. Hij is het dus geworden. Jongens, mochten jullie gaan trouwen? Ik hoop dat ik nou, toch een beetje wijze les heb kunnen leren uh, bij deze. Ja. Jeroen Kant bij ons in de studio. Misschien een mooi moment. Ik ben nog niet getrouwd, toch? Ik ben nog niet getrouwd, nee. Je begint te blozen. Je vriendin uh, nog niet, overigens. <laughs> ja, ik bedoel, uh, het is uh, 15 voor vier, maar het is wel een Nationale Radio. Ik zou het niet doen. Ik zou het niet, niet, niet, niet zozeer niet doen, maar meer zo voor het blok. Ik ga het ook niet nee. doen. Nee. Ah, ik ga het gewoon niet doen. Even, even die stilte laten vallen. Aan, okay. Even spannend maken. Het is de heetste nacht van, uh, van het jaar. <laughs> het is kwart voor vier. En ik heb, uh, nee, we gaan het ergens anders over hebben. We gaan het over jouw cd hebben. En ik heb hem in handen nu. De Laffaard-kapitein. Ben jij dat? dat uh, misschien. Ik weet niet. Ook. Hoe, hoe kom je dan uh, bij die naam? Uh, dat zit in, in, in, uh, in, de, in een van de teksten van de liedjes. Ook. Ja, oké, okay, maar een kapitein is toch altijd baarden een stoere man. En de lafaard, ja. Noem je hem nu geen uh, stoere man? Nee, de oh. lafaard-kapitein, oh, zo heet het album. Dus dan vraag ik me af waar dan die lafaard vandaan komt. Ik vind een kapitein eigenlijk, eigenlijk altijd wel stoer. Ik vind zelfs kapitein Iglo Maar ja, dan als je dan weer een lafaard-kapitein hebt, dan is het dus niet meer zo'n stoere kapitein. Hmm. Maar uh, wat we uh, voornamelijk gehoord hebben vandaag zijn melancholische, dramatische liedjes. Mm -hmm. Doordrengt van nou, eigenlijk het liefst zo treurig mogelijk. Waarvan waar die fascinatie? Waarom niet iets vrolijks? Nou, treurigheid heeft iets, iets moois, vind ik. Vind ik mooi, iets mooiers hebben dan iets, iets vrolijks. Ja. Meer diepgang hebben misschien. Ja, dat, het, het, het gevoel van missen en, uh, heeft ook meer, denk ik, dan. Uh... Dan maar maar nu, lijkt het als, hoi, hoi. nu lijkt het alsof je. Want je bent een hele vrolijke jongen, hier, alles is leuk en goed. Maar dan, als je die liedjes luistert, dan denk je dat je eigenlijk een hele vertroebelde ziel hebt. Nee, nou ja, maar, ja, maar goed, je hoeft niet heel de hele dag door uh, vertroebeld en uh, depressief te zijn om, om dat soort uh, maar muziek wel een beetje, te maken. Of niet, helemaal niet. Ja, ik ben wel gefocust in wat ik doe, zeg maar. Dus ik ben wel gewoon bezig. Maar ik vind, ik vind juist de schoonheid zit in, in, in, in lelijke dingen. Ja. Ah, maar ook in klankruim bijvoorbeeld, want dat hoor ik ook veel terug. Overigens uh, uh, is het inmiddels uh, zover gekomen dat iemand in mijn oor zegt dat je moet gaan spelen. Dat vind ik overigens helemaal niet erg trouwens. Want uh, we hebben nog één liedje van je, het goed. En ik zou uh, niet willen dat we die gingen missen omdat we straks naar het nieuws moeten of zo. Dus Jeroen Kant gaat nog één keer voor de spelen. Ik zou zeggen, slapen doet het toch niet. Is het echt, echt, echt veel te warm voor springtij of doodtij. En het laatste liedje dat Jeroen Kant vannacht voor ons gaat spelen live in de studio. Mm-hmm.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 de wind blies ons weg, Als de goden ons gezind zijn, mijn lief, en de wind straks weer gaat waaien, mijn lief. De stroming ons naar huis voert lief, springt hij ik ga nooit meer weg.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 Jeroen Kant was bij ons de gast vannacht. Dankjewel. En stem allemaal op hem, want hij kan nog beste zingersongwriter van Nederland worden. Wereldnieuws, dat hoort u de hele dag hier op Radio 1. Maar daardoor kan het kleinere nieuws soms wat ondersneeuwen. Wij sluiten onze dag af met uh, nieuws uit de kantlijn van de dag. Zo meteen praten we met de jeugdtrainer van een Friese-Iranese voetbalheld. En met een boze Amsterdammer. Die vindt dat lijnbussen veel te groot zijn voor de smalle straten. Maar eerst gaan we naar Enschede. In de overheidse worden bewoners aangevallen door buizerts. Jacques van het Hof, opzichter van de gemeente Enschede. Goedenacht. Goedenacht. Waarom zijn die buizerts zo agressief? Ja, uh, die hebben jongen. En die jongen die, uh, verdedigen ze met hand in hand, zoals elke uh, uh, moeder dat doet, om het, of vader. Maar, maar uh, op welke manier zorgt dat voor overlast nu dan? Ja, het probleem is natuurlijk dat uh, mensen wandelen in het bos. Uh, het komt overigens meer plaats in het oosten voor. En het, uh, ja, het kan voorkomen dat het territorium van die buizert, die jongen heeft... Uh, het betreden daarvan aanleiding is om, om de buizen een, een duikvlocht op de indringen en uit te doen voeren. En wat doe je daaraan als opzichte? Ja, als opzichte kun je natuurlijk niet veel, want uh, de buizen komt redelijk veel voor in Nederland, gelukkig. En uh, je kunt uh, borden plaatsen, dat is een uh, belangrijk ding. Want als mensen weten dat er een uh, risico is, ja, dan uh, kun je natuurlijk ook uh, je voorbereidingen treffen. Ja, en uh, wat, wat zijn de tips? Nou, er niet naartoe gaan om te beginnen in het broedseizoen. En uh, kijk, als die uh, jonge vliegers vlug zijn... Dan, dan gaan ze zich ook steeds verder van het nest verwijderen. En dan neemt het risico ook af. Maar uh, in die, in die uh, periode, nee, die nu geldt... is het uh, verstandig om er gewoon niet heen te gaan, om te lopen. En ja, en als je dan toch uh, zo nodig erheen moet... dan heb ik wel een goede tip. Ik zou zeggen, zet je paraplu op... Ja, en is dat echt wat werkt? Want ja, ik ben, ik ben ja. al als de dood voor honden bijvoorbeeld. En ik moet ja. eerlijk zeggen dat ik eigenlijk zo'n 1, 2, 3 in buizen niet eens zou herkennen. Nee, uh, het is een behoorlijk grote roofvogel. Het is een van de grootste roofvogels die we hebben in Nederland. Ik denk dat die toch... Uh, het is een beetje een lompe vogel, een bruine vogel. Hij is uh -huh. wit, uh, wit aan, de, aan, de, aan, de, aan de borstzijde en de onderkant vleugels. De vogel die uh, is toch gewoon tegen de spanwijdte. Dus hij is wel indrukwekkend als die uh, op je afduikt. Ze zijn natuurlijk ook niet gek. Ze doen dat uh, meestal uh, vanaf de achterkant. Zodat je ze niet aan ziet komen. Uh -huh. Dus uh, oplettendheid is zeker geboden. En ja, zo'n zo zo aanval die komt natuurlijk heel onverhoed. Want ja, ze, ze, die komt uit de lucht. Niemand let op de lucht. Ja, dus je moet ja. daar in ieder geval wat alert op zijn. Nou. En mocht het nou toch misgaan? Wat kunnen ze voor schade aanrichten? Is het duidelijk? Nou, dat niet. Kijk, het zijn natuurlijk roofvogels. Ze hebben uh, enorme klauwen. Er zitten behoorlijke uh, scherpe nagels op. Die gebruiken ze ook in die aanval. Dat lijkt me ook een hele goede nou, idee. Een paraplu. De bewoners van Enschede en de omstreken zijn wel gewaarschuwd. Jack van het Hof, opzichter van de gemeente Enschede. Dankjewel. je Ja, tot jenies. Bewoners van de Fuutstraat in Landsmeer zijn in de ban van buslijn 124. De busroute is sinds januari omgelegd... en nu moeten grote bussen door veel te kleine straat heen. Met alle gevolgen van die. Een van de bewoners die last heeft van de busritten is Debbie Mulder. Goedenacht. Ja, goeienacht. nacht. Groter... met Debbie. Ja, een grotere bus door de Fuutstraat. Wat is dan precies het probleem? Nou, dat hij niet past. Dat is het eerste probleem. Maar uh, het is niet alleen de 124, want het gaan nu bijna allemaal er doorheen. En we hebben het geteld, of laten tellen, het zijn er ongeveer 350 bussen per werkweek. Dus 350 bussen ja. waren tot een paar weken geleden gewoon eigenlijk nul waren. Ja, nul. Ja, wij zijn hier speciaal komen wonen. Wij komen van een busroute vandaan. En wij hebben een heel idyllisch plekje uitgekozen waar geen bus door de straat heen kwam. Het was toen een bewuste keuze en nu opeens 350. Ja. Dan bent u ja. natuurlijk hartstikke kwaad. Ja, we zijn ook wel kwaad. Ja. En, en, en het is ook heel gevaarlijk. En uh, bij de buurvrouw in de overkant, dat is uh, dokterspraktijk. Daar heb ik foto's van gezien. Er zijn de tegeltjes van de muren afgevallen. Gewoon doordat die bussen te groot zijn door een <tus> fragiele straat ja. heen? Ja hoe, groot ze, ja, hoe groot zijn die bussen en wat voor schade richten ze aan? Ja, ze zijn. Ja, weet je, in een, in een, in een kleine straat lijken ze ontiegelijk groot. En wij zijn ook een doorgaande route voor fietsers. En uh, voor zeg maar, verkeer uit de andere woonwijken. Die nemen onze straat om zo naar uh, de dorpstraat te gaan. Dus ja, het is nu of over de stoep of achteruit. Of de bus moet achteruit. En bij de bocht nemen ze dan een paar auto's mee. En, uh, of ze nemen fietsenrekken mee waar een fiets op staat. Die, die wil echt niets zien. We hebben heel veel foto's gemaakt wat er gebeurt. Ja. Maar een ambtenaar is meegereden en uh, die vond dat het wel kon toen overdag. Die is uh, ja, twee ritjes meegereden en die zei, nou dat gaat wel. Ja. En heeft, hebben ze ook met u gesproken? <coughs> en met de dokterspraktijk waar de tegels nee, van de muur of zijn? Nee, nee, nee, verder is er helemaal geen contact geweest. En... Uh, en, uh, nou ja. en, en de buschauffeurs zeggen tegen ons, we willen het niet. En uh, die zeggen, Lansmeer heeft het bedacht. En Lansmeer zegt, EBS heeft het bedacht. En die heeft ons niet ingekend. Maar normaal gesproken gaat er een wethouder naar stadsregio om het te bespreken. Ja. Maar ja, als je allemaal ruzie hebt in het dorp tussen bestuurders... Dan komt het er allemaal niet van. Nee. Uh, u eist uh, excuses en ik hoop dat u ze krijgt. En natuurlijk dat die buslijnen er niet meer uh, door de fietsstraten uh, heen gaan. Debbie Mulder, dank ja. u wel. Ja, goeienacht. Er is nog meer nieuws dat u vandaag misschien nog niet gehoord. Hè? heeft. Zo plaatste Iran zich voor het WK voetbal. Lekker belangrijk, hoor ik u denken. Maar wat als ik u vertel dat de maker van het beslissende doelpunt opgroeide in Leeuwarden. Zijn naam is Reza Goganinijad. Hij leerde voetballen bij de plaatselijke voetbalvereniging LAC Frisia 1883. En zijn jeugdtrainer uit die tijd bij die club, die hebben we nu aan de lijn. Dennis de Munk, goeienacht. Goeienacht. Ja, je, je, je bent waarschijnlijk hartstikke trots op je pupil. Ja, nee, top. Want toevallig had ik contact via Facebook... En toen zag ik het staan en ik had nog met zijn broer gesproken. Dus ik was, uh, ja, vond het fantastisch. Maar heb je de wedstrijd ook gezien? Nee, niet gezien. Maar je hebt hem vast recent nog wel zien spelen. Hè? Is het nou nog steeds dezelfde speler als vroeger? Herken je hem nog? Nou, kijk, uh, ik weet nog heel goed dat hij overkwam. Uh, hij kwam bij de club, want ze waren dus hierheen gevlucht. Hè? Want ze zaten hier in het AZC. Uh -huh. En toen speelde hij in de E3. En toen zei mijn collega-trainer, Eelke Nijboer, hij zei, want ik deed het D1. Moet je die jongeren zien uh, voetballen? Nou, toen zagen we voetballen. Het bleek nog eentje te zijn. En toen hebben we hem meteen naar D1 gehaald. En daar kon je al heel snel zien dat het de spits was. Met veel scorend vermogen. Mm -hmm. En eigenlijk zie ik dat wel weer terug. En ik vind het ook wel heel knap uh, dat je nu ook wel een bevestiging krijgt qua zijn mentaliteit. Dat hij dit uh, heeft gered. Ja, en dat als, als vluchteling. Denk je dat het voetbal ook belangrijk voor hem was vroeger? Ja, alles was voor hem voetballen. We waren altijd mee bezig. Vader was er altijd mee bezig. Vader was ook altijd mee en, nou, broer voetbalde ook. Die heeft ook bij ons het eerste gespeeld. Dus de familie leeft al voetballen. En uh, vader heeft zelf het Iraanse team ook gespeeld. Dus die heeft ook zelf een heel goed voetbalachtergrond. En uh, heb je hem al gefeliciteerd? Ik heb hem via Facebook gefeliciteerd. Ja, en, en daar in Iran is natuurlijk een held. Zou hij daar nog over straat kunnen, denk je? Ik denk het niet mee. Ja. ja, en hij moet zich natuurlijk op dat WK gaan bewijzen, want Iran mag mee gaan doen daar. En dan zal hij zijn plek in de spits wel verdiend hebben nu, denk je niet? Ja, denk ik wel, ja. Kijk, en dan kan hij vervolgens kan hij naar Duitsland en dan kan hij zijn oude coach misschien nog eens opbellen. <laughs> dat hoop ik. Kijk, misschien kun je ze nog wat leren. Dankjewel, Dennis de Munk. En ook enigszins, gefeliciteerd. Ja, bedankt. Goedenacht. En daarmee komen we aan het eind van Nog Steeds Wakker voor deze week. Zometeen op Radio 1, Nu Al Wakker. Nu is het nieuws van de NOS. Tot volgende week. Nog Steeds Wakker.